Wel eens aan gern, al een bezig over het woordje sens. Sens. En welke uitdrukkingen dan wele gebruiken met dat woorden verouderd woordje weliswaar, sens. En niet dat er dicht tegen leidt is het woordje centiem of centimen. En daar bestonden nogal wat zegswijzen en uitdrukkingen met dat woord centiem of centimen. En wat zal geërenemen? dat ge ons een paar opgeeft: ja. de sens krijgen. Ja. Uh, uh, een stukje geld krijgen. Ja. In toet was dat, hè. ik heb een sens gekregen. Ja. En dan centimen, als je in vijf centimen weet. Juist. En dan voor ah. vijf centimen in dat pak heb gebros. Ja. Op de met. Schande, het... want daar heb ik niet meer geweten. Ga je net dat nog gebros genoemd? Gebros. Wat je... gebros. gebros, ja. Waarom dat geres? Ah, nee, dat was gebros. Gebros. Nafval van de koek. Ja, ja, ja, ja. Ik heb het geweten dat de korte was. Maar vijf centimen, daar heb ik niet meer geweten. Mijn moeder, die klapt nog van vijf centimen. Ja. De sens geven aan de kinderen dus ja. je al een sens gekregen, of een sens gegeven. Ja. Is dat geen zenge, geen in waard? Ja. Je ja, moet dus aan de sens. De, de zeng, ja, de sens. Ja. Ja. Ja. En uh, met zengen kipt er nog altijd de boter. Ja, ja. Maar ja, je zei ze met geld kippen de boter de, Ja, zullen. Ja, maar jammer, ja, maar. maar, maar de hoorde nog dikker zeggen, met zengekipten, de boter, dat hoorde nog dikker, steken, boter, ja. Hoorde nog dikker steken, ja, ja. Dus zingen is het uh, begrip geld, he. meerwaard? Ja. Ja. ja, natuurlijk. Ja. En dan dus met centimen op de centiem nou moet dat juist zijn. Op de centiem, juist, ja. Ja. ja, ja. En tien centimen dat is nog altijd een frank, hè. Ja. Over de cent, zijn verschillende schoonuitdrukkingen, uitdrukkingen, hè. Ja, Théon. De cent in twee baarden. Ja, ja, dat is zeker dat, Hier gaat gierigheid, of ja. een cent doorvallen, hè. Ja. En je dat goed marcheert, die dat goed uh, gelukt is of goed uh, afloopt, marcheer gelijk als afloopt van een sens. Natuurlijk. Loop van een leien dakje. Ja, van een sens. En, en van die in dat vuilste uit de ziver toe zei toeg ze vroeger, gij dan, de dan <laughs> een sens dat een Wie geeft de sens? ja, ja, ja, dat is juist heel. En je gelijk als water, waar je zeggen, kost gelijk als een slechte sens. Hoe Als Een rotte frangen, zeg je. Ja, ja, ja. ja. En dan vroeger, als je een sens kreeg, maar als dat was een sens met een olke en dat was maar hem maanden. was. Ja, dat is ja. een sens met een olke en dat was 10 centen of 25 centen Ja, dat was niet vuil, he. En die Frans, waar dat er uh, armoede is, dan zeggen ze dat er geen sens in huis is. Geen sens in huis, ja. dat is ik ja. En mijn centen sensen zijn op, dat zeggen ja. dat de, is, he. ja. het rud is, hè. En hij had dan een sens gehad? Hij had een sens gehad, ja. Ja, ja, dus... ja maar misschien moeten ze dat dan nog zeggen. Kom maar Lise, ze tegen mijn, mijn en Ik zal wel een cent geven. Zie je wel, hè? de zondag geven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.